1 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Exit Pools, Thailand wijzen op grote verkiezingswinst oppositie. Arrestaties rond omkopingsschandaal in Turks voetbal. En finale tegenstander hockeysters, niet Zuid-Korea, maar Argentinië. Het weer in het zuidwesten flinke zonnige periode en 20 graden. In het noordoosten juist dikke bewolking en slechts 16 graden. En daar kan ook een bui vallen. Morgen dan blijft de bewolking in het noordoosten hardnekkig... maar elders schijnt de zon volop en wordt het ruim 20 graden. Ying Luk, de zus van de verbannen ex-premier Thaksin, steeft af op een overwinning bij de parlementsverkiezingen in Thailand. Officiële uitslagen laten nog even op zich wachten... maar uit de polls valt er wel wat eenerloper op te maken... zegt correspondent Michel Maas. Er zijn een paar exit polls en die wijzen allemaal in dezelfde richting. Uh, de partij van Yingluck Shinawad, de zus van de ex-premier Taksin... die gaat uh, een grandioze overwinning boeken... en uh, haalt de absolute meerderheid in het parlement. En dat zou zelfs, uh, ze zouden zelfs meer dan 300 van de 500 zetels in het parlement gaan bezetten. En je zegt Yingluck, dat is dus de zus van, van de oud-premier van Taksin... die dus niet meer in Thailand is, hè? Ja, precies. Thaksin is in 2006 het land uitgejaagd... door een militaire koep. En nu is zijn zus, zijn jongste zus... die heeft de leiding van de partij overgenomen... omdat hij dat, dat gevraagd heeft. Ze is totaal onervaren in de politiek. Maar dat betekent in Thailand niks kennelijk. Want uh, het feit dat zij de zus van Thaksin is... en het feit dat zij die partij leidt... Dat, dat is al genoeg om op haar te stemmen. En ja, de, de overgrote meerderheid van het volk... heeft op hun gestemd. En uh, ja, dat... dat zet uh, Thailand voor een hele ingewikkelde situatie nu. Als dat ook gebeurt, als hij dus inderdaad de absolute meerderheid heeft, is, kan het ook betekenen dat Thaksin terugkomt? Dat is uh, ja. Thaksin heeft altijd al gezegd dat hij terug wil komen en hij heeft vandaag nog gezegd van uh, ja, uh, hij wil niet meteen terugkomen, maar als het moment geschikt is, als de tijd rijp is. En nou met, met zijn zus aan de macht is dat moment natuurlijk veel sneller aangebroken... dan met de andere partijen aan de macht. En wat dat betreft is wat er nu gebeurt. Een, een nachtmerrie voor de zittende regering. Want die is helemaal weggestemd. Die komt op 100, 120 zetels. En uh, kan het verder de komende jaren wel vergeten. En dat is de regering die werd gesteund door de elite van Thailand. Door de oude politieke machten, door het leger. En die zitten dus nu aan de zijlijn. En ja, die moeten kijken, toekijken hoe taxen... En misschien wel weer helemaal terug gaat komen. Ja, de abyssen heeft ook gewaarschuwd voor chaos als dit allemaal gaat gebeuren. Uh, dat hebben we de afgelopen jaren al een paar keer gezien natuurlijk in Thailand. Uh, staat dat nu eigenlijk opnieuw te gebeuren? Nou, dat is waar iedereen ontzettend bang voor is. Want via de stembus blijkt het dus onmogelijk om van die taxin en zijn partij af te komen. En dat was in het verleden ook al zo. Ze verwonnen altijd de verkiezingen. En de enige manier om ze weg te krijgen waren militaire koeps, straatprotesten en geweld. En ja, iedereen is bang dat, dat de elite het er niet bij zal laten zitten. En dat ze binnenkort toch alweer gaan beginnen om deze regering weg te werken. Wordt er ook, zijn er ook reacties van, van de roodhemden die, die blij zijn? Ja, er wordt gedanst en gefeest in de omgeving van, van de roodhemden. Maar ja, de, de lijsttrekster Jing Luk die heeft toch nog iedereen opgeroepen... om even te wachten tot de echte uitslagen er zijn. Die worden vanavond verwacht, in ieder geval de betrouwbare voorlopige uitslagen. En tot die tijd durft zij zelf nog niet te juichen. In Turkije is landskampioen Vener Batsje verwikkeld in een groot omkoopschandaal. Vanochtend werden onder andere de voorzitter en vicevoorzitter gearresteerd. De club kreeg vorig seizoen op de laatste speeldag de titel. Een opgepakte voorzitter wordt verdacht van het manipuleren van wedstrijden, zegt correspondent Bernard Bouwman. Nou, het gaat om een aantal wedstrijden, om één wedstrijd tegen Eski Spoor. Maar veel belangrijker, het gaat om de laatste wedstrijd tegen Spor. Die was natuurlijk heel belangrijk voor Finnebadje, want daar zijn ze kampioen mee geworden. En direct na die wedstrijd was er al kritiek op de doelman van Spor, Omdat hij kennelijk het toch allemaal wel heel makkelijk had opgenomen tijdens die wedstrijd. Ja. En weinig had gedaan om zijn doel te verdedigen. Nou, die is dus ook opgepakt. En er zijn in totaal zijn iets van 30 of 40 mensen opgepakt. En in de, de, de Turkse media wordt dit omschreven als een uh, aardbeving voor het Turkse voetbal. Ja, wat een voetballand natuurlijk Turkije. En Fenerbahce was landskampioen, dan mag je meedoen aan de Champions League. Ja, hoe zit dat? Kunnen ze dat kan dat wel eigenlijk? Nou, dat lijkt toch wel heel moeilijk te worden. In de Turkse media wordt er gespeculeerd... dat als dit allemaal wordt bewezen... dat Fenerbahçe in Turkije een divisie wordt teruggezet. Maar ook internationaal moet het natuurlijk consequenties hebben. Want de afgelopen tijd zijn er natuurlijk ook allerlei schandalen... en halve schandalen geweest in de internationale sfeer. En eigenlijk hebben alle voetbalbonden eh, internationaal ook gezegd... dat dit allemaal niet langer kan. En dat als er sprake is van onregelmatigheden... dat die keihard worden aangepakt. Nou ja, wedstrijden omkopen en manipuleren... Is natuurlijk een bijzonder grote vorm van onregelmatigheid. Dus als Fenerbahce daar schuldig aan wordt bevonden... of zelfs als de verdenking er is... dan moet dat ook internationaal gezien consequenties hebben. En gaat het alleen dan om Fenerbahce... of zijn er echt veel meer mensen bij betrokken? Is het heel groot? Het is heel erg groot... In de Turkse media wordt er gezegd dat het om een van de grootste omkopingsschandalen uit de geschiedenis van de Turkse Republiek gaat. Maar er is ook Siva Spor, die ik al noemde, er zijn er een paar opgepakt. Eskişehir Spor uh, noemde ik ook al. En er zijn ook uh, uh, huiszoekingen geweest uh, in gebouwen van Beşiktaş, ook een hele grote club uh, mm. in uh, Istanbul. En ook bij Trabzonspor. Dus het is, het is een groot schandaal en het gaat niet om kleine clubs, het gaat echt om de top. Bernhard Bouwman over het omkoopschandaal in het Turkse voetbal. Dit is het NOS-journaal. Het Mark Visser. Het Internationaal Monetair Fonds is blij met het besluit van de eurolanden om Griekenland een noodlening van 12 miljard euro te geven. Het IMF moet officieel nog instemmen met de lening en dat zal aanstaande vrijdag gebeuren. Griekenland kan door de lening de komende maanden aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. De Griekse minister van Financiën benadrukt in een reactie dat het omvangrijke pakket bezuinigingen dat afgelopen week werd goedgekeurd door het Griekse parlement snel moet worden doorgevoerd. Een man van 33 uit Almere is vannacht opgepakt in die plaats... nadat hij met zijn auto over de kop was gevlogen. Kort daarvoor had hij een stopteken van de politie genegeerd... en was hier met hoge snelheid vandoor gegaan. In een bocht verloor hij de macht over het stuur... en ging hij enkele malen over de kop. En hij bleef ongedeerd. De auto, die van een kennis was, is waar beschadigd. De man had veel gedronken en reed met een ongeldig rijbewijs. Bovendien had hij nog een aantal boetes openstaan... en moest hij nog een alternatieve straf uitzitten... wegens rijden onder invloed en meerdere verkeersovertredingen. De eerste tropische storm van het seizoen in het Caribisch gebied... heeft in Mexico aan zeker elf mensen het leven gekost... Arlene kwam afgelopen donderdag aan land en de stormkracht viel nog mee... maar Arlene heeft wel veel wateroverlast veroorzaakt... waardoor bijna 300.000 Mexicanen zijn getroffen. En vooral de deelstaat Hildago kreeg het zwaar te verduren. En daar vielen de meeste doden en is dus ook de materiële schade het grootst. Sport. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen vanmiddag in de finale van de Champions Trophy niet tegen Zuid-Korea. Want die ploeg is vervangen door Argentinië na een protest van de Argentijnse Hockeybond. Verslaggever Gerard de Groot. Ja, de mensen hebben gewoon de reglementen niet goed gelezen. Niemand, uh, de, de organisatie niet, want voor de wedstrijd uh, Nederland-Korea gisteren werd er gezegd... nou, er wordt op de bekende wijze een rangschikking gemaakt in de pool... Wie het meeste punten heeft, die staat bovenaan. Dan heb je een gelijk aantal punten, dan gaan de gewonnen wedstrijden tellen. Is dat ook gelijk? Dan gaat het doelsoldo tellen. Is dat ook gelijk? Dan gaat als laatste tellen de doelpunten voorgescoord. En op basis daarvan had Korea, die speelde 6-6 aan de doelsaldo, had één doelpunt meer gemaakt dan Argentinië, dat op 5-5 stond. Maar de Champions Trophy wordt op dit moment in een andere formule gespeeld. Er zijn twee ploegen of twee pools van vier. Dan komt er een finale pool. En juist voor die finale pool hadden de slimme mensen van de Internationale Hockeybond een nieuw reglement gemaakt. Een afwijkend reglement. En daar gaat tellen de aantal punten wat je gehaald hebt over het hele toernooi. Dus ineens gingen de wedstrijden van de starterspool. China-Korea werd daar bijvoorbeeld 2-2. En Engeland-Korea werd 2-2. Waardoor Korea met drie punten doorging naar de finale pool. En Argentinië met zeven. Nou, dat was het hele verhaal. En niemand had eraan gedacht, de, de officiële de persberichten die we kregen voor de wedstrijd was het oude reglement. Maar het nieuwe reglement voor deze nieuwe Champions Trophy geldt dat de aantal wedstrijden. wat je gewonnen hebt, of het hele toernooi hebt gespeeld. die gaan allemaal meetellen. Dus stond ineens vannacht om half één Argentinië in de finale. Ja, die finale tussen Nederland en Argentinië. begint om half vijf in Amstelveen. En twee uurtjes eerder, om half drie, dan beginnen de eerste wielrenners in de Tour de France aan de ploegentijdrit. Gio Lippens, gisteren veel valpartijen, zijn er al renners uitgevallen daardoor. Nee, nog niet hoor, maar Thomas de Gent bijvoorbeeld, die zal toch lastig op zijn fiets zitten. Want die heeft toch een scheurtje opgelopen in de buurt van zijn schouder. En ja, dat zal hem toch wel veel last bezorgen. Thomas de Gent is een Belgische renner uit de Vacansoleif-formatie. Deed het goed in, eerder dit jaar in de Ronde van Zwitserland onder andere, maar ook natuurlijk in Parijs-Nies waar hij ook een etappe won. En gisteren vielen vijf renners van Vakansvolley. Dat zal dus erg lastig zijn voor die ploeg om een goede tijd neer te zetten. Zij starten trouwens als derde om bijna kwart voor drie vanmiddag. Als derde formatie na Saxo Bank de ploeg van Alberto Contador en Euskaltel de Spaanse ploeg van wie we ook niet al te veel verwachten. En Dat is ook een ploeg die een beetje in de problemen zit want hun kopman Samuel Sanchez zat gisteren ook bij die val en kwam ook op 1 minuut en 20 seconden van Philippe Gilbert over de streep. Rabobank mag als zesde ploeg van start gaan. Die doet dat dan precies om 5 over 3. En Rabobank, ja, daar weten we van dat ze een goede tijd, een ploegentijdrit in de benen hebben. In de Tureno, daar wonnen ze de ploegentijdrit. We weten dat Lars Boom natuurlijk een hele goede tijdrijder is. Zijn. Er zijn er wel meer die hard kunnen rijden. En uh, dan kijken we naar het klassement. En zien we in ieder geval dat Robert Geesink als enige Rabobankrenner op 6 seconden staat van Philippe. Gilbert. Dus theoretisch gesproken als Rabobank een geweldige ploegentijdrit rijdt en ze rijden zeven seconden sneller dan zou Geesink in het geel komen, maar laten we daar maar niet op vooruitlopen, want dat lijkt me niet echt een reële opgave. De grote favorieten dat zijn de ploegen Radio Shack met Leipheimer, Garmin-Cervelo met Miller en Zabriski, Leopard de ploeg van Cancelara, Bradley Wiggins met Sky en dan HTC Highroad met Tony Martin. Dat zijn ploegen waarvan we echt vuurwerk kunnen verwachten vanmiddag. De laatste ploeg die van start gaat is de ploeg van Philippe Gilbert. Die mogen om drie minuten over vijf precies vertrekken. En dan is het maar de vraag of hij zijn gele trui kan behouden. Gio. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Vier kilometer file tussen Bussum en Slot. En op de A2 Amsterdam-Den Bos, 6 kilometer tussen Maas en Knopend Ouderijn. Dat komt door wegwerkzaamheden. De hoofdpunten uit het nieuws: de exit polls in Thailand wijzen op een grote verkiezingswinst voor de oppositie. In Turkije zijn de voorzitter van de Turkse voetbalclub Fenerbahce... en tientallen anderen opgepakt in een onderzoek naar omkoping. En de Nederlandse hockeyvrouwen die spelen vanmiddag in de finale van de Champions Trophy tegen Argentinië. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. En de high hij hier over de pit. Ja, het is een goed spel hoor. De perstribune. Met Ruud Terwijden. Welkom in het tweede uur van de perstribune. Bij mij aan tafel dit uur Leon van Bol. Zilveren medaillewinnaar in 1992. Puntenkoers in Barcelona. Nederlands kampioen op de weg 2001 en 2005. Won twee etappes in de Tour in 1998 en 2000. Straks praten we met hem. Verder gaan we in op de vraag van een luisteraar die op ons antwoordapparaat... en die gaat dit keer over het Radio 1-journaal. Presentatrice Lara Rensen geeft zometeen het antwoord. Onze vliegende kip Jules van der Wart is ook nog steeds op pad. En u kunt reageren op een nieuwe stelling. Die gaat dit uur over sport. De stelling is... De podiumkansen in deze tour voor wielrenner Robert Geesink... worden door de kenners te hoog ingeschat. Bent u het eens of oneens? Geef het aan op onze website www.deperstribune.nl. Of laat een reactie achter in ons gastenboek aldaar. Tot twee uur is dit de Perstribune van Max. De gast in het tweede uur van de Perstribune, wielrenner Leon van Bon. Welkom. Dankjewel. Goedemiddag. In 2001, 2005 werd je Nederlands kampioen op de weg. Je hebt gefietst voor de Rabobank, Lotto. Uh, ook nog voor de Marco Polo. Domo, meen ik, ook nog. Ja, ook, nog. En, ook nog. en nu voor de AA drink, de ploeg van uh, Leontien van Moorzel. Niet meer op de weg, maar op de baan. En net terug van een blessure. Wat had je? Uh, ik heb mijn heup gebroken, Ik denk zeven weken terug. En uh, ik was mijn eerste wegkoers weer voor het seizoen. En uh, in welke koers was het? In de ronde van Overijssel nog wel. Met, daar is de koersdirecteur Theodor uh, Ja, dat klopt. Het. Ja, toch? Ja. Ja, en daar, daar brak je... Ja, en er was... Een fikse valpartij geweest? Ja, ja, nou ja, het viel leek wel mee te vallen, maar... Uh, en ik liep eigenlijk ook gewoon weg. En eigenlijk heeft het drie weken geduurd voordat ze erachter waren... dat, uh, dat ze, ja, voor drie kwart het bot door was. Nee. Ja. Maar voel je dat dan zelfs niet? Nou, het deed wel heel erg zeer. Maar de, in het ziekenhuis zeiden ze van ja dat ze spierblessuren. En een week later foto's was niks te zien. En toen een MRI laten maken en waren drie weken verder... voordat ze echt uh, de goede diagnose hadden. En... Wat toen? Geopereerd? Nou ja, alles zat op zijn plek. En ik had eigenlijk al wel heel veel gedaan, gelopen, oud gereden. En zei ze, ja, als het nu nog goed zit, dan zal het uh, wel goed blijven zitten. En uh, ja, dat is ook zo. Lekker, lekkere diagnose is dat geweest. <laughs> ja, ja, mooi ziekenhuis. Ja, een mooi ziekenhuis. Coureurs, dat weet ik uit ervaring, die hebben zelf ook zoiets hè, van niet zeuren. Nou ja, ik, ik was niet... Uh, ik kan me wel een beetje voorstellen dat die dokter dacht dat er niet zo heel veel aan de hand was. Maar... Je bent geen pieper? Nou, nee, niet zo. Op dat moment helemaal niet. En, uh, ja, dat kan gebeuren. Ben je, je alweer begonnen te trainen? Ja, net, uh, net een week bezig. Ja, gaat het? Ja, gaat best goed. Oké. Okay. De toer is weer begonnen. Uh, je hebt hem zelf drie keer uitgereden. Twee etappes gewonnen. De eerste was in 1998. Van Montauban Po. En daar hebben we een fragment van. We hebben nog 500 meter te gaan. Leo van Bon zou het af moeten kunnen maken. In derde positie. Dan is het Jens Voigt die aangaat. Jens Voigt gaat aan. Dan daarachter zit Lely. En dan komt hij aan de rechterkant van de weg. Dan komt hij Leo van Bon. Dan komt hij Leo van Bon over de Jens Voigt. Leo yes. Van bon. Yes, yes, yes. Leo van Bon wint voor Voigt. En Lely op de derde plaats. Ayoluto vierde. Maar wat een overwinning. Hij heeft hem te pakken. Leo van Bon. Ja, ik zie hier iemand zitten die met een grote grijns om zijn mond... en het kippenvel op zijn armen. Waarom was dit een typische Leo van bonn overwinning Ja, dat, dat bleek, bla, bleek later pas dat ik uh, ja, de manier in de kopgroep... dat ik het meestal wel af kon maken. En ja, en dat was eigenlijk een van de eerste internationale optredens... waar ik echt in de voorgrond trad. En uh, ja, dat was wel mooi afgemaakt op die manier. Ja? Maar... Hoe beschrijft beschrijf dat eens? Als je dan, je zegt zelf, voor het eerst meegaat in de kopgroep. Het gros van zeg maar de sprinters, dat wordt afgezet. Hè? Jij weet wat dat is. Hè? Er wordt een treintje gemaakt en dan komt de sprinter die komt naar voren. Moest je het hier helemaal zelf doen? Ja, nou, we waren, uh, ik denk, met 25 man weggereden. En het was uh, bloedheet die dag. Echt, uh, ik denk tegen de 40 graden aan. En op het moment dat je één inspanning te veel deed, werd je eraf gereden. En uiteindelijk bleven het met vier man over. En ja, er werd was een sprint met vier. En. Uh, ik kom, op dat moment kom ik over de finish en ik kijk achterom en ik zie Erik Sabel langskomen. Dus het peloton zat misschien op 10 seconden op dat moment. Dus dat was wel uh, even spannend nog. Het was net zat? Ja. Want als Sabel erbij was gekomen... Dan ja, dan had... was het hele peloton erbij en dan was het over geweest. Het was voor jou klaar geweest? Ja. ja. En bij die hitte wint een man uit het bloed heette asperen Want daar ben je geboren? Hè? Ja, daar, daar ben ik geboren. Ik ja. heb er denk ik drie maandjes of zo gewoond. Dus ja, maar, uh, dat... maar dan nog? Ja. ja. En je eerste overwinning was toen je tien was? Ja, in Urloft. Ja, in Urloft. Ja, de week nog wel. Ook, ook ergens in uh, het Oosten, toch? Ja, in Doetinchem in de buurt. Ja, bij Doetinchem. Ja, ja. ja, er gebeurt wat met jou. Ja, in, ja. in het Oosten allemaal eerst je heup gebroken en je eerste overwinning ook nog. Wij vragen onze gasten ook altijd wat hun mediamoment van de week was. Wat viel op in het nieuws? Wat was dat voor jou? Nou, ik vond het wel opvallend dat uh, Theo de Rooy uh, naar, de, naar de schaatsbond gaat. Oké. Okay. En uh, ja, de achtervolgensproeg gaat, uh, gaat begeleiden. Even luisteren. Er is bij de KNSB een, een evaluatieronde geweest, uh, een aantal mensen heeft blijkbaar mijn naam genoemd, dus ja. ik werd uh, benaderd door Arie Koops of dat ik in was voor een gesprek over dit onderwerp. Maar en, heb je alles geschaafd in je leven? Jazeker, ik had het natuurreis uh, naast de deur liggen in de okay. Harmel en nou, Dus je weet alles van? Maar links afslaan, dat uh, ben ik niet zo goed in. Nee? nee. Laten we dat hierbij. Uh, Je vindt, vindt het opmerkelijk. Ik denk meer mensen. Hij gaat zich bezighouden met de achtervolgingsploeg. Dat doet hij samen met onder andere Erben Wennemars en met Jack Ory. Dat is uh, de ploegleider van uh, de controlploeg. Schaatsen en wielrennen hebben veel overeenkomsten. Vooral in het verleden. Dat weten we. Gerber Kastas bijvoorbeeld was en een goed schaatsen en een goede wielrenner. Uh, Herbert Dijkstra ook zo'n voorbeeld. Maar wat frappeert jou eraan? Nou, ik vind het vooral opvallend dat uh, een heel technisch onderdeel... als de achtervolging of plugachtervolging, wat, uh, wat ook wel bestaat in het wielrennen... maar totaal anders is, dat, dat, uh, dat daar iemand uit het wielrennen wordt uh, aangetrokken. Ik denk dat dat komt omdat jullie precies weten wat het is... om A, kop over kop te rijden en op hoge snelheid, precies op het goede moment... weer je te laten zakken. Want wij hebben topschaatsers, maar we hebben nog nooit in die achtervolging... ook maar letterlijk... Grote potten gebroken. Ja, het is wel goed dat ze misschien een andere weg inslaan. Dat is misschien, ja, ze moeten toch iets anders om toch een keer die gouden medaille te pakken. En, uh, ja, misschien gaat het wel werken. Maar ja, het is wel heel anders uh, op de fiets als op de schaats. Dat weet ik wel. Ja, ja. Jij, jij hebt, het, hebt, als ik dit zo hoor, een lichte twijfel in je stem. Ja, ik, heb, nou ja de, ik weet dat die organisatorisch heel sterk is. En ik weet niet zo heel goed wat zijn ja. uh, taak gaat worden. Maar ja, ik neem aan dat zijn taak niet zal zijn om bij te houden hoe de administratie is van de heren. Ik denk dat het gewoon is dat waar we het net over hadden. Ja, nou ja, dan heb ik wel enig twijfel, Maar dat, uh, ik hoop dat hij dat weg kan nemen. Dat, dat, uh, dat hij het heel goed gaat doen. Ja. Hij is nu de manager van, uh, van Robert Geesink. Hij is weg bij de Rabobank na die affaire Rasmussen. Uh, wat vond je daarvan eigenlijk, dat, dat hij geslachtofferd is? Um, ja, Ik zat toen ook uh, bij hun in de ploeg. Ja? En uh, ja, dat, ja, dat zat er wel een beetje aan te komen. Er moet, gaat, op zo'n moment moet er wel iemand, uh, er wel iemand uh, sneuvelen. Ja, maar waarom moet er iemand sneuvelen? Rasmus rijdt in het geel. Uh, er wordt ontdekt dat hij dus, zeg maar even, het spul heeft gebruikt. Want ik wil niet voortdurend over doping praten. Want dan, dan weet ik het ondertussen wel. Dan zitten we hier om drie uur vanmiddag nog. Maar iemand bij Rabobank... Moet aanvallen, Theo de Roy. Waarom niet een ander? Nou, ik denk dat het een heel hectische uh, periode was. En uh, ik heb vrij dichtbij meegemaakt. En het was uh, zeer chaotisch. Wat totaal niet uh, volgens Rabobanks principe is. Want dat is allemaal heel gecontroleerd. En ja. allemaal volgens de boekjes. En ik denk op dat moment uh, dat iedereen de regie kwijt was. En dat uh, Theo ook... Uh, ja, ik weet niet in hoeverre dat vrijwillig is geweest. Of dat hij erna aangespoord is om te doen. En ja, dat... Uh, ik denk dat daar een beetje de reden, de reden van is. Oké, okay. uh, goed. Hij is, hij is daar in alle geval uh, toen weggegaan. Uh, hij is nu, naast dat hij ook nog uh, zakenman is... Uh, houdt hij zich dus nu ook bezig met de begeleiding van, uh, van Robert Geesink. Uh, is dat tegenwoordig in het uh, wielrennen normaal? Dat we net als uh, bekende Nederlanders allemaal een eigen agentje krijgen? Nou ja, ik, ik denk niet dat je als wieleragent uh, uh, 20 renners of 30 renners kan, uh, kan begeleiden of, uh, of managen, want dan krijg je belangenverstrengeling. Nee, maar, maar drie. Ja, drie, ja, als je drie goede hebt. Maar dan... is dat normaal? Dat je toch. Heb jij, heb jij bijvoorbeeld iemand die jouw zaken doet? Ja, op het moment niet meer, maar ik heb dat wel, uh, wel gehad. En Wie die was het? Uh, uh... Ja, maakt niet uit. je bent de naam kwijt, maar je had wel een agent. Ja, ja, ja. ja. En die had, ook, uh, die had ook maar twee of drie wielrenners. En uh, ja, hadden we andere, andere topsporters en uh, maar, maar twee of drie wielrenners. Ja, ja, oké. Okay. Nou, goed. Uh, zometeen praten we daarover verder. Ondertussen, beste luisteraars, sprak hij uh, optimistisch... kunt u nog tot twee uur reageren op onze stelling? Ga daarvoor naar onze website. www.depestribune.nl En de stelling die luidt. De podiumkansen voor wielrenner Robert Geesink... worden voor deze tour door de kenners te hoog...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 Bureau Buitenland van de VPRO. Heel erg goed en je hoort er meer in dan waar ook. Bijvoorbeeld ook veel meer nieuws hoor je erin dan in het Radio 1-journaal. En dat is toch wel bedenkelijk. Ja, en dan hebben we het programma Echte Janne van Jan Roos en Jan Dijkgraaf van de Omroep Pound. De Jannen dra draven af en toe wel een beetje door, maar het is heel verfrissend nieuwe radio. Ik erger me rot over een aantal reclames van Vrom en een andere overheidsinstellingen. Het zijn altijd de mannen die het slechte voorbeeld geven. Het zijn mannen die de rotsen weggooien, het zijn de mannen die roken, het zijn de mannen die tekort op, op de andere personen rijden. Ik vind dat pure discriminatie. Ik wilde vragen waarom goede films en goede series altijd laat in de avond moeten komen, terwijl er eerst je toch naar alle mogelijke ziektes moet kijken. En als je zelf er niet helemaal gezond bent, is het ook geen pretje. Maar alle goede series komen meestal laat. En dat moet nou eens een keertje veranderen. De nachten. Heel veel ouderen slapen niet zo goed s'nachts waarom wordt er zo ontzettend veel aandacht besteed aan de uitzending voor jonge mensen die eigenlijk volgens mij in bed horen te liggen, want die moeten werken op de dag. Van woensdag op donderdag, al die muziek. Ja, wat moet je daarmee in de nacht? Dat de uitzendingen toch wel wat meer publiek gericht worden en niet alleen op de jongeren die ook de hele dag twitteren en dat al niet meer met hun mobieltjes. Ik wilde even een compliment maken met het een nieuwe praatprogramma op uh, zaterdagavond van Kees Grimbergen. Ik ben blij dat hij weer terug is op de buis. Ik heb hem altijd al gevolgd met rondom tien. En ik vind het hartstikke fijn dat er weer een dergelijk programma is... waar mensen met uiteenlopende onderwerpen aan het woord komen. Mijn klacht is dat de NOS elk kwartier hetzelfde nieuws uitzendt. En ik denk, ik luister met plezier naar Radio 1. Maar elk kwartier hetzelfde nieuws horen, daar word ik doodmoe van. Dus daar kan wel het een en ander bezuinigd worden bij de NOS. Want als je dan s'avonds de TV aanzet, dan hoor je weer hetzelfde nieuws. Dank u en een prettige dag verder. Max Antwoordapparaat, 035 677 6001. En op die laatste opmerking. Daar gaan we eens even wat dieper op in. Aan de telefoon Lara Rensen... samen met Marcel Oosten, presentator van het Radio 1-journaal... in de ochtend op Radio 1. Goedemiddag, Lara. Hé, hey Ruud. Goedemiddag. Uh, nou, deze meneer luistert graag naar jullie uitzending... maar ja. stoort zich eraan dat het nieuws zo vaak herhaald wordt. Klopt zijn idee dat jullie zoveel herhalen? Mm, nou, volgens mij niet. Maar uh, laat ik uh, zijn gevoel dan in ieder geval serieus nemen. Hè? Want die meneer heeft kennelijk... Wel het gevoel uh, dat zij herhalen. Um, kijk, gesprekken of reportages die herhalen we. Nou, nauwelijks, dat gebeurt een enkele keer. Um, wat we wel doen. Een enkele keer is, is dat? Is dat uh, twee keer in de week of is dat gewoon ja, per dag per dag een keer of drie? Nee hoor, nee, zeker niet. Nee. Nee, dat nee? proberen we echt te voorkomen. Want Op. we willen uh, elk uur uniek zijn. Ja. En uh, wat we wel doen. ...is dat we rekening houden met mensen die pas inschakelen en die dus het laatste nieuws nog niet hebben meegekregen. Want we gaan ervan uit dat er mensen wel lang luisteren, maar dat ook heel veel mensen uh, zeg maar een half uurtje luisteren of drie kwartier of twintig minuutjes. Uh, dat blijkt ook uit de luisterci luistercijfers, hè, dat er weinig mensen zijn die de volle drieënhalf uur naar het Radio 1 journaal luisteren van zes tot half tien. Dus wat we doen is... Dat je probeert zoveel we... zo mogelijk zeg maar, nieuw te zijn... maar je moet herhalen omdat je weet... dat zeg maar even, de luisterspan van uh, de gemiddelde luisteraar... niet langer is dan zeg, 15, 20 minuten. Maar hoe vermijd je herhalingen? Ja, je, dat kun je niet helemaal vermijden. Uh, wat ik me namelijk voor kan stellen van deze meneer... is als hij uh, luistert, ik noem maar wat, vorige week... van uh, 7 tot half acht... En het gaat over de overdragsbelasting, dan zit dat in het bulletin, hè? Mm -hmm. uh, in het journaal. Daar wordt het nieuws gemeld. Vervolgens hebben wij om vijf over zeven in het programma een reactie daarop. Van bijvoorbeeld de makelaars. Daarna nog een reactie van de woonbond, de huurders die daarop reageren. Vervolgens zit dat nieuws, omdat het het belangrijkste nieuws van die ochtend is, zit ja. het ook in het bulletin van half acht. Dus ik denk dat die ook daarop doet, dat hij het gevoel heeft dat daar de herhaling in zit. Ja. Maar dat is wezenlijk wat anders. Hè? Dat, zijn, dat zijn de reacties. Ik kan me er wel wat bij voorstellen, maar het, je begrijpt ook dat deze meneer, zoals veel van ons hoor, die, die luisteren of uh, wat fragmentarisch of zitten wat langer in de auto. En dan hebben we zoiets van, oh ja, daar is het alweer. Want soms is er natuurlijk belangrijk nieuws, je schetst het net, waar hey. geen follow-up mogelijk is op dat moment. Wat doen jullie dan? Want kijk, uh, alles wat in Nederland gebeurt, daar kun je wat mee doen. Maar wat er in het buitenland gebeurt, is bijzonder lastig. Wat doe je dan? Uh, nou, kijk, als, als we geen uh, follow-up hebben, wat we dan wel eens doen is uh, dat we een samenvatting maken van wat we hebben op dat moment. Maar dat ook dat, dat natuurlijk voelt dat het kan aanvoelen als een herhaling maar dat begrijp ik wel. Maar... Daar proberen we toch altijd wel in te variëren. Door bijvoorbeeld de teksten aan te passen. Uh, of er zo een, een mix van te maken dat uh, je even alle reacties langs hoort komen. Kijk, en dan snap ik wel dat je het gevoel hebt van... hé, hey, dat heb ik al gehoord. Maar doordat we daar weer een andere draai aan geven... of een, vanuit een andere invalshoek het bekijken... Um, proberen we dat zoveel mogelijk te variëren... en dus het gevoel van herhaling te voorkomen. Ja, nee, maar ik vermoed dat deze meneer wat langer luistert. Wat langer dan de meeste mensen doen. Ja, maar dus vind je, vinden jullie dat niet plezierig? Dat. Vind je dat niet plezierig dat ze wat langer luisteren? Ja, natuurlijk. Graag ja. zelfs. Op okay. nou, die heb ik dat ze ja. tien en uur luisteren. Maar wat ik, wat ik wel geestig vind, is uh, jouw opmerking die ik helemaal begrijp. Dat is dat je zegt, nou, en dan geven we er een wat andere slinger aan... Hè, met een andere tekst. Maar dat is louter cosmetisch. Dat zijn dingen die wij hè, in het vak snappen... maar die je, uh, zeg maar, de gemiddelde luisteraar nauwelijks kunt aandoen... of mag aanrekenen, dat die dat niet opvalt. Ja, nou, dat verschilt, denk ik. Ik denk... Dat, uh, wat ik net ook al aangegeven, als een luisteraar echt langer luistert... dan kan ik me dus echt voorstellen dat je... ja dan, dan komen dingen wat vaker langs. Dat is zo, dat klopt. Ja. Maar dat is een bewuste keuze die we maken. Omdat wij ook vinden dat we wel moet, moeten kiezen voor wat het belangrijkste nieuws is. En daar de luisteraar ook uh, in moeten begeleiden. En uh, ik denk dat als wij van alles wat gaan doen... dat het een hele onoverzichtelijke uitzending wordt. Ja. En ja, er zijn maar een paar items per dag zijn... Voor me het belangrijkste nieuws. Correct. Dat is nu eenmaal zo. Ja. Nou, het, is, het is mij vanzelfsprekend zeer duidelijk. Ja, dat, dat is fijn. Ja, maar ik hoop dat het ook die meneer een beetje duidelijk is. Ja, maar mensen, ik wil best wel een keer met hem in gesprek daarover, als hij dat, als hij dat fijn vindt. Dat zal, dat zal hij ongetwijfeld op prijs stellen. Maar, eh, dus mensen die lang naar de radio luisteren... moeten gewoon genoegen nemen met af en toe een herhaling. Uh, een andere invalshoek bij het nieuws... dat over hetzelfde nieuws gaat. Ja, Ik denk dat deze manier dat een beetje voelt. En tenslotte, is er veel overleg tussen jullie redactie... en die van het nieuwsbulletten? Of is het één redactie ja, van over jullie, jullie apart? Nee, we, we zitten niet bij elkaar uh, op één redactie, uh, maar wel, nou wat zal het zijn, 50 meter verderop. Dus er wordt van een hoop heen en weer gerend en gebeld. Goed. En we proberen dat op elkaar af te stemmen, inderdaad, zoveel mogelijk. Schitterend. En vooral dat loopje van 50 meter, Lara, ja, fijn, volhouden. Hart, ja. Hartelijk dank. Lara Rens, morgen weer om 6 uur aanwezig in de studio? Ja, zeker. Fijne zondag nog. Jo, dank je. Okay, dag. Fijn programma. Hoi.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 En dan gaan we nu live naar onze sportverslaggever alias onze vliegende kiep, Jules van der Wart. Uh, Jules, sta jij nog steeds op Schiphol? Ja, Ruud, ik ben nog steeds op Schiphol waar uh, Timo de Bakker uh, vertrekt naar, uh, naar Zuid-Afrika. Alleen dit gesprek is al eerder opgenomen omdat zij nu al in Zuid-Afrika zitten. Uh, Timo, uh, als ik in je tas kijk, wat zit erin? kleding, uh, spullen die ik nodig heb daar. Boeken, lees voor computers? Ik heb mijn iPadje mee en uh, mijn computer en uh, daarmee overleef ik het wel. Ja. Want je gaat heel veel trainen, maar je hebt ook tijd over. Wat doe je dan in die tijd? Uh, ik vind het voornamelijk leuk om series te kijken eigenlijk. Uh, ik kijk heel veel series tussendoor en, uh, en ik moet ook zeggen als ik wat rust heb... Uh, vind ik het ook wel fijn om af en toe gewoon echt mijn rust te nemen. Maar welke series heb je nu bij je? Meerdere. Uh, op dit moment volgens mij White Color, Burn Notice... Ik heb bijna allemaal weer tegenwoordig gezien. Dat is een beetje jammer. Dus er moet even wat nieuwe series komen. Wat staat dan op je verlanglijstje? Welke zou je nog willen kopen? En welke, als je kijkt naar de afgelopen maanden, schiet eruit? Er zijn er genoeg geweest. Prison Break, Lost, 24. Dat nee, heb ik allemaal weer gezien. Dus dat is een beetje jammer. Dus uh, er moet even wat nieuwe series komen. Ik zal eens even gaan kijken. En wat voor muziek neem je mee? Heb ik niet mee. Echt niet? Je luistert geen muziek? Soms wel, maar het komt wel. Die andere jongens wel. Maar dat is het ook. Je gaat met een hele groep. En dat is. Uh, je ja, verwacht ook uh, wat, wat sociale contacten. Ik weet van voetballers dat ze gaan klaar voor jassen, soms nog. En gaan jullie dat doen? Ja hoor. dat gaat zeker wel, uh, wel wat gekaart worden. Of uh, volgens mij heeft iemand ook een Xbox mee. Dus dat komt helemaal goed. Dan ga je daar een, een week trainen. Um, wat is de verwachting bij jou? Want ja, je, je bent niet helemaal fit. Je bent nu fit aan het worden. Maar wedstrijdfit, ben je dat wel? Voor mijn gevoel wel. Uh, ik bedoel... Dat is moeilijk te zien. Ik heb mijn setje al wel onder de benen gehad. En ik, zal, ik heb daar ook gewoon nog 6, 7 dagen om, uh, om set, uh, setjes te spelen. Alleen ja, wedstrijdspanning zal het wel wat anders natuurlijk. Je, je gaat daarheen, uh, Robin Haas is fit. Uh, je, je, je, je, bent, je bent zelf nu fit aan het worden. Uh, als je kijkt naar het niveau van nu van de Nederlandse spelers, is dat op dit moment het beste of zeg je van, nou, dat, dat kan nog heel veel veranderen. Er ja, kan nog genoeg veranderen. Ik denk dat we alle drie. Uh, alle vier, alle vijf, die jongens die nu zitten. Jess zit ook dicht tegen de top 100. Er staan nu met z'n in de top 100. Dat er gewoon nog heel veel potentie in zit. En dat, er nog een stuk, dat we allemaal stuk voor stuk nog gewoon hoger kunnen komen. Normaal moet je winnen van Zuid-Afrika. Ik zeg Wat ik zeg, het is lastig. Ze hebben thuisvoordeel. Of ze weten hoe ze met de hoogte om moeten gaan. Ik denk dat we op papier niet de favoriet zijn. Maar ik weet wel dat we een lastig team zijn om tegen te spelen. Hoe ziet het seizoen er verder uit voor je? Uh, ik zal beginnen met wat uh, ATP-snijden op Gravel en uh, zo richting Amerika uh, toe gaan werken. En dan nog even één vraag over de Davis Cup. Want in een team spelen geeft een heel ander gevoel denk ik, dan uh, spelen uh, als een individualist. Ja, klopt. Uh, het is een heel ander sfeertje. Je moet, uh, ik, vind, ik vind het fijn om in, in een team te spelen. Je bent ineens niet meer voor jezelf. Je bent echt met andere jongens bezig. Je moet er zich aan. Het is gewoon ja, een intensere sfeer en dat, uh, dat vind ik altijd wel fijn. Succes en een goede reis. Dankjewel. Ja, op weg naar Zuid-Afrika. En nog steeds hier bij ons, de gast in de studio in Hilversum van de pers Tribune Leon van Bonn. In 2010 tekende hij een contract bij de ploeg van Leontien van Moorsel. Niet op de weg, maar op de baan. Terug naar de baan, mogen we zeggen. Waarom? Nou ja, eh, ik, wilde, eh, ik was bij Rabobank weggegaan. En toen eh, het avontuur aangegaan om de zesdaags te gaan rijden... En ik, uh, ja, ik wilde eigenlijk mijn carrière op een leuke manier eindigen. En dat was uh, ja, fietsen in Azië en uh, de zesdaagse doen. En ja, dat ging eigenlijk zo goed dat ze nu uh, bij AA zeiden van... Uh, ja, hier heb je een contract en uh, rijd nog maar twee jaar voor ons. Ja, dat fietsen in Azië, daar moet je me eens wat van vertellen. Je was in, in India, je zou naar Korea, je was in China... Wat heb je daar niet verleden? Het valt even op de fietsen, man. Ja, dat zijn gewoon de koersen net als hier, alleen niveau is net even, net even iets minder. Er zijn wel altijd goede renners, maar niet zo heel veel. Dus dat, dat maakt het dan een stuk makkelijker. Dus, dus dat levert je automatisch al de winst op? Nou, nou, winst wil ik niet zeggen, want ik, ik doe ook wel een stukje minder ervoor als, als, als eerder. En ja, de focus ligt vooral dan op de winter. Maar wat, was, wat is in India? Is dat een eendagskoers of zijn dat meerdaagse koersen? In India was een één koers, ja. In, uh, in Mumbai. En dat, dat ja dat, dat is echt een gekke huizen. Uh, als iemand een beetje die stad kent, dan. Uh ja, om daar te gaan fietsen, dat is wel, was wel een beetje waanzinnig. Maar ja, wel heel leuk om mee te maken. Was parcours afgezet? Het was wel afgezet, ja. Wel op laatste moment uh, moesten nog allemaal dingen veranderd worden. Wat heel normaal is, denk ik, in dat, uh, dat soort landen. Maar het was wel, uh, het en, was, op zich was het nog wel redelijk georganiseerd. En niet af, niet af en toe een koe voor je wiel? Nee, nee, heilig, nee. Ja, ja, maar die hebben we niet gezien. Oké, okay. en in China? Was dat een meerdaagse koers? Ja, in China was King Air Lake, dat is nu eigenlijk ook bezig. Ja. En dat is eigenlijk de grootste koers van, uh, van Azië. Uh -huh. En dat is heel goed georganiseerd, maar dat is wel uh, ja, dat is op 3200 meter hoogte uh, gemiddeld. We zijn tot bijna 4000 meter geweest en dat, uh, dat was niet echt uh, een ding voor mij. Ja, je zou zeggen, uh, Tour de France kennende, maar die gaan nooit hoger. Dan zeg maar tot 8, 2900 meter hè, maximaal. Hè? Ja, maar ja, dat is ook een enkele keer. Maar nu was het echt, uh, ja, het, het, het, of het meer ligt zeg maar op uh, 3200 meter. Ja. En dat is echt, uh, ja, het is eigenlijk een provincie naast, uh, naast Tibet. Ja. En het was wel heel mooi om daar te zijn. Ben je wel maar... boven gekomen? Ik ben uh, niet ja, met de auto uiteindelijk bovengekomen, dus dat was, dat was niet zo goed. Met andere woorden, ik had dus ook mee kunnen doen. Ja, op dat moment wel, ja. <laughs> piepend, piepend en steunend. Uh, je vormt een in de Zesdaagse, je bent op de baan gaan rijden. In de Zesdaagse van Amsterdam werd je tweede. Je bent uh, bij uh, Danny Stam aangesloten, die ja. Robert Slippens kwijtraakte door een blessure. Uh, voor de mensen die niet bekend zijn met baanwielreden, vooral niet met de Zesdaagse. Wat doe je bij een koppelkoers? Uh, Kun je dat makkelijk uitleggen? Ja, op zich wel. Zit, uh, zit eigenlijk, uh, je rijdt per koppel. En uh, eentje is in de wedstrijd en de ander rijdt eigenlijk bovenin de baan. En uh, op het moment dat je die ander inhaalt, dan uh, geef je een handaflossing. Dus je geeft een hand en... Uh, en, en Letterlijk een sweep. Een sweep en uh, die ander gaat dan de wedstrijd in. En, en dan ga jij weer bovenin de baan rijden totdat hij weer langskomt. Hoe lang, hoe lang rij je dan ongeveer zeg maar je rustrondje? Uh, de snelle ronde, je doet ongeveer 2,5 ronden over om uh, die andere weer in te halen. Ja. En okay. uh, ja, eigenlijk hoe langzamer je kan rijden bovenin, hoe beter het is dat je kortere inspanning moet leveren, die andere dan. Ja, dat is duidelijk. Uh, je hebt het over een, een handaflossing, maar ze doen het ook wel eens aan het zadelen. Nou, dat, dat zie je helemaal niet meer. Nee? Er was, uh, was vroeger was dat eigenlijk verplicht en er mocht de handaflossing helemaal niet. En dat is helemaal omgekeerd. En, uh, ja, aan de broeken werd het meestal gedaan, maar dat is ja. hier uh, ja, helemaal niet meer. Oké. Okay. Jullie hebben de Zesdaagse van Rotterdam gewonnen, nadat je tweede werd in, in Amsterdam. Maar hoe is dat als je dat vergelijkt, een winst in een Zesdaagse of een etappe-overwinning in de Tour? Nou, winnen is natuurlijk altijd, uh, altijd leuk. En ja, winnen in de Tour is natuurlijk fantastisch. Uh -huh. Maar ik was eigenlijk verbaasd hoe, hoe blij ik was met deze overwinning in, in Rotterdam. En Waarom? Nou, omdat ik ook wel een beetje de instelling heb van... het is heel leuk en ik doe mijn best om daar goed te rijden. Maar ik weet ook dat het, uh, ja, dat het een apart wereldje is... en dat het niveau niet is wat de Tour de France is natuurlijk. En, uh, uh, Bovendien allemaal landgenoten. In ja, veel, land, veel landgenoten, maar het zijn wel allemaal specialisten. En, uh, ja, en ik weet wel dat ik dat heb gekund. En ik dacht ook wel dat ik ooit een mooie zesdaagse kon winnen. Maar Rotterdam ja, stond natuurlijk hoog op verlanglijstje. Ja. En als je, ja, ik was eigenlijk wel verbaasd dat ik nog zo blij mee kon zijn. Ik wil, ik wil zo even met jou terug naar uh, dat, uh, dat baanwielrennen en het verschil met de weg. Ik ga eerst even naar iemand die jij ook kent, Koos Moerenhout. Uh, Koos, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, je bent tegenwoordig de begeleider van Robert Gezink. van renner tot bewaker. Of zie ik dat verkeerd? Nou. Nah. Nou, een klein beetje verkeerd zie je dat wel, hoor. Ik uh, ben niet gespierd, uh, toch zeker niet van bovenlijf. Dus om dan over bewaker te gaan zitten spreken, <laughs> gaat toch echt een beetje te ver. Ja. En bovendien uh, ja, ben ik niet alleen met Robert bezig, maar ook met andere jongens natuurlijk. Ja, maar wat, wat doe je precies? Uh, nou ja, dat, dat zal zich allemaal nog moeten evalueren. Maar uh, ja, je, je bent met van alles bezig eigenlijk in zo'n Tour. Omdat je, ja, je bent gewoon een team en uh, ja, je kunt wel heel sterk afbaken wat jij wilt gaan doen. En uh, natuurlijk hoort daar... Uh, Bepaalde taakverdelingen bij, maar in de praktijk uh, ja, doe je van alles en nog wat. Uh, tot, tot, ja, tot het gastenpassen, uh, ja en, en, en natuurlijk met media uh, in de weer hier. Want uh, ja, de Tour is een, een enorm circus waar heel veel media op afkomt. En dan, uh, ja, dan kun je dat wel gebruiken. Hoe hou je dat een beetje in de hand? Want uh, het ene medium vindt zichzelf, dat weet ik uit ervaring, nog belangrijker dan het andere. En hoe bepaal jij de keuze? Nou ja, dat zijn ook dingen die voor mij ook wel... Uh, ook, oh ja, die zijn ook gewoon helemaal nieuw. En ik ben wel benieuwd hoe dat het zich gaat evolueren uh, gedurende deze hele ronde. Kijk, we hebben nog maar net één rit gehad. De jongens zijn momenteel aan het warmrijden voor uh, de vloegentijdrit. Waar ze uh, over uh, een uur en twintig minuten zo'n beetje aan gaan beginnen. Zien ze er goed uit? Ja, ze zien er zeker goed uit. Ja, ja, ja nee, ze zijn uh, allemaal ontspannen. Uh, ja, uh, Robert uh, gisteren natuurlijk... Uh, ja, eigenlijk geluk had met uh, de, dat, hij, dat hij net voor die grote valpartij zat, ja. uh, waardoor dat hij uh, ja, in ieder geval meestal met die eerste groep, uiteindelijk valt hij dan nog wel, maar dat uh, gebeurde in de laatste drie kilometer, waardoor dat hij uiteindelijk dezelfde tijd krijgt als die eerste groep. En voor het klassement uh, is er dus niks aan de hand. Nee. Uh, Laurent van Dam, uh, een andere jongen van de Amse die was wel uh, wat uh, harder gevallen, dus hij had een, een, een gat in zijn knie wat gehecht moest worden. Dus... Ja, de, de, voor hem uh, zal het ook wel een, een lastige dag worden, omdat het een, een vrij korte ploegentijd er is uh, die heel intensief is. 26, 27 kilometer in leiding? Uh, 20 volgens mij. Ja. En, uh, dus ja, dat het is heel explosief. Dat gaat van kilometer nul tot, tot de laatste uh, volle bak. Ja. En uh, ja, dat is niet echt lekker als je... Uh, als je een uh, ja, paar hechtingen in je knie hebt en uh, je bent nog stijf van de, van de dag ervoor van die valpartij. Dus uh, we gaan zien hoe dat, dat uh, gaat lopen. Koos, ik heb hier Leon voor een bondijmen zitten. Uh, ik denk dat hij graag uh, de Tour zou hebben willen rijden, Leon toch? Nou, nu nog, dat, dat weet ik niet nee? hoor. Nou nee. <laughs> hey? ja, ja, ja, een paar jaar terug nog wel. Ik had nog wel een paar jaar lang willen doen, maar nu weet ik niet of dat. Uh... Oké, okay. uh, een assistent heb jij niet nodig, uh, Koos, dat hij je kan assisteren? Ah, Leon mag altijd langskomen, dat weet hij. Dat, uh, kijk, en, uh, ik denk dat we er uh, misschien wel allebei momenteel hetzelfde in zitten. Bij droog weer uh, vinden we het allebei prima, maar daar uh, moet ik niet meer te, te veel tegen zitten, <lacht> nee, we, we zijn echt een mooi weerfietsers, begrijp ik. Ja, ik wel in ieder geval. Ja, oké. Okay. Uh, je bent een, je bent een, uh, een uh, mooi weerbegeleider, een nu geworden. Wie zijn het lastigst als laatste? Ja, dan moet je me eigenlijk even over een paar weken terugbellen. Uh, dan, uh, dan kan ik je daar een definitief oordeel over geven. Ik ga maar je... uh, momenteel, uh, en dat valt wel op, uh, we lagen ook in het hotel iets van de uh, van er vandaan. Dus uh, er was eigenlijk helemaal niet zoveel drukte rondom het hotel. En uh, oh, de persconferentie goed. was geregeld uh, in de dus Dat was ook niet bij het hotel. Dus het was eigenlijk tot nog toe eigenlijk heel relaxed. We zijn heel relaxed aan de ronde begonnen en dat, dat zie je ook aan de renners. Alleen ja, het circus is nu op gang gekomen. En uh, ja, dus we gaan, we gaan zien hoe dat nu zich gaat evolueren. Heel goed, heel goed. En uh, nou ja, ik uh, hoop je dan later nog weer eens een keer te spreken... als het echt ooit tot vechtpartijen is gekomen. Want als ik af en toe die collega's van me hoor, die roepen van... je moet knokken om een plekje, maar dat schijnt bij jullie nogal wat relaxed te zijn. Nou, kijk, gisteren was ik ook bij de Team Bus na afloop van de finish. En dan, ja, dan komen de Renners binnen. En ja, het was natuurlijk toch nog wel een redelijk tumultueuze finale met een aantal valpartijen. Waarin niet precies duidelijk was wat er nou eindelijk aan de hand was. En ja, dan, dan duikt de pers er inderdaad massaal op. Van ja, TV, radio, schrijvende pers. Dus ja, dat, dan is het inderdaad al een, een, een behoorlijke chaos, ja. Oké, okay, nou, nu, je maakt het nu ook van de andere kant mee. Koos, erg veel succes voor jou en voor de ploeg. Dank dat je even met ons wilde praten. Dank je wel, geen probleem. Oké, okay, groeten. Hoi. Um, Leon, nog even door. Op de baan. Um, weg en baan, zegt men vaak, verhoudt zich niet met elkaar. Maar uh, Theo Bos is van de baan naar de weg gegaan. Ja. Hoe vind je dat hij doet? Ja, het is nu zijn moeilijkste periode natuurlijk. Het nieuwe is eraf. Hij moet nu uh, ja, net die stap extra zetten om uh, de top te gaan bereiken. En, als sprinter, hè? Ja, als sprinter. Ja. En, uh, ja, in het begin, als je dan iets doet als hij een koers uitrijdt... dan is iedereen van, oh ja, van, van 200 meter sprinten, wat hij eigenlijk deed... naar de 200 kilometer uitrijden, was al, was al goed. Ja. Maar nu moet hij ook die, die, uh, die wedstrijden gaan winnen. En dat... Uh, ja, die topwedstrijden gaan winnen, daar is hij nog niet. Dat laatste stuk, en goed worden afgezet. Ja. ja. ja Oké. Okay. Um, Peter Post, wijlen Peter Post... die heeft ooit gezegd... die was heel beroemd op de baan... verdiende veel geld... en Lomme Driessen zei tegen hem... Peter, je kunt nog veel meer geld verdienen... wanneer jij een grote wegwedstrijd wint. Peter deed mee. Uh, Parijs-Roubaix, die won hij. Nou, hij kon het geld niet meer aanslepen... Is dat nu nog zo? Als je als grote wielrenner, wegrenner, op de baan meedoet met zesdaagsers? Ja, dat, dat is wel beter, maar de, de, de gelden in de die, die zijn niet zo heel goed meer. Uh, ik denk dat de beste tijd uh, wel gehad is, uh, geweest is. En ja, er zijn er ook een heleboel verdwenen. Dus het is, uh, het is een moeilijke, uh, moeilijke materie geworden, maar ja, de, ik zie er wel toekomst in. Oké. Okay. Uh, jij hebt gisteren niet gekeken, nou, ik, was, uh, ik ben net verhuisd en ik heb nog geen tv in huis. Het was wel, uh, was wel lastig. Ja, je kunt, het kan wel lastig zijn. Maar Leon van Bon, je bent uh, a. een wielrenner. B. je bent hier uitgenodigd omdat je enige kennis van zaken hebt... van dat spul met die spaken. Ja, maar ik weet, er, er ik weet er een, wat er gebeurd is. Ja, maar er is er een buurman <laughs> waar je even kan gaan kijken. Dan ga, je, dan ga je hier toch niet roepen van... ik heb dat niet gezien. Er is bovendien ook radio. Ja, dat is, ja maar daar heb ik het nog steeds niet gezien, hè. Nee, maar ja, dan heb je tenminste gehoord wat er aan de hand is. Ja, dat is waar. Ik toen, weet ik je vertelde, is. toen ik je vertelde over die valpartij, zei je... Ja, niet gezien. Ja. En de tweede ook niet gezien. Ja. Toen dacht ik, nou, oké, okay, ik heb hier nog 46 vragen. Maar voor ik ons. weet wel wat er gebeurd is, hoor. Ik weet wel wat er gebeurd is. He, vertel. Ja, die twee valpartijen en die vrouw die misschien wel of niet op de weg stond. En, ja. en die discussie, <laughs> daar heb ik allemaal wel meegekregen smoesjes d'amore, smoesjes d'amore. Ja, ik, ik begrijp het helemaal. Straks praten we verder over de Tour. Uh, maar dan veel meer over jouw rol. Reageer op onze stelling via www.deperstribune.nl. De podiumkansen voor wielrenner Robert Gezink... worden door de kenners te hoog ingeschat. De Tour de France is weer vertrokken. In 1978 uh, had Leiden de eer om startplaats te zijn. Maar daar heeft die stad een goede, geen goede herinnering aan. Sporthistoricus Jurrit van der Voren kijkt hierop terug. Ja, want vorig jaar was de Tourstad in Rotterdam. In 1978 was dat in Leiden. En Nederland had de primeur dat de Tour voor de eerste keer in het buitenland startte... want het was in 1954 toen begon de Tour in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Nog nooit eerder waren de Fransen toen op het idee gekomen... om eens een keertje buiten Frankrijk te beginnen. In 1954 was het allemaal groot feest in de hoofdstad... en Leiden hoopte dat in 1978 ook eens mee te maken. En dan zou het natuurlijk prachtig zijn... als een Nederlander ook de proloog nog eens zou winnen. En als je het feestgevoel eens lekker wil vergroten... stuur dan vooral Theo Komen op pad. Aan, ja. ...en hij raast inderdaad door de binnenstad... ...en waren duizenden mensen, het al opgesteld staan... ...om hem aan te moedigen, om al die rijders van de Ronde van Frankrijk aan te moedigen. Dus het is een imposant schouwspel, de kleuren schouwspel ook... ...maar wat is het gevaarlijk, wat zijn de, bos, de haaks? ...en wat is de weg, zitten daar verschrikkelijk glad? Judith, als ik dit zo hoor, dan lag het parcours niet echt goed bij. Nee, Theo Komen had deze keer volkomen gelijk. Het was spek en spek glad door de regen en daarbij zaten er ook nog eens heel veel moeilijke kleine bochtjes bij door de Leidse binnenstad. Het gold natuurlijk voor alle rijders, zodat aan het einde van de dag er wel gewoon iemand de snelste was. 6 minuten 38 en 94 honderdste van een seconde. Anders gezegd met een gemiddelde snelheid van 46,9 over het parcours is geraasd. Dat mag je dan niet wel zeggen. Jan Raas, de winnaar. Ja, Nederlands succes dus. En dat ook nog eens een keer in eigen land. Het was nog mooier, want direct achter raas eindigden Gerry Kneteman, Joop Soetemelk en Henny Kuiper op de tweede, derde en vierde plaats. Mooier kon het allemaal niet, maar de tour -E organisatie greep in. Of beter gezegd, de groter baas Felix Levitan erkende de uitslag niet. En deelde daarom ook geen gele trui uit. Alle renners hadden dus voor niets een rondje door Leiden gescheurd. Ik denk dat de Nederlanders niet blij geweest zijn. Je noemde zojuist de naam van Peter Postal. Laat het hem zelf maar vertellen. Ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt. Maar ja, toer de Frans kan je van alles meemaken... dat zie je wel weer. Wij hebben niks te zeggen. Wij komen alleen om geld in te leveren. Er werd geen protest ingediend... want in Leiden waren ze er helemaal klaar mee. Maar Jan Raas was laaiend, laaiend. En de volgende dag nam die wraak. Haalt hij het? Ik denk dat hij het haalt. Hij kan het halen. Ja hoor. Hij heeft wraak genomen voor wat hem gisteren is aangedaan... Janderaas. En zo won hij in sint Willibrord de etappe en nam sportief wraak op wat de dag eerder allemaal was mislukt. Hij won een etappe en kreeg de gele trui. En Leiden hebben ze nooit meer zoveel zin gehad om er naar de Tour de France te organiseren. Judith, dankjewel. Het was weer een boeiend verhaal uit het verleden van de Tour. Vanuit Leiden. Inderdaad, vanuit Leiden. Uh, herinner jij je dat verhaal? Nee, nee dat herinner ik. Nee? Je was zes jaar oud, dus dat is al. Uh... Oh ja. Nou, er, zijn, er zijn jongetjes die voetballen tegen die tijd al. zitten ja. er ook bij. Die zitten dan al van. Oh, ja, dat deed ze. was volgens mij aan het hockey of zo. Oké. Okay. Uh, Leon, mijn collega Gover, die zat vorige week met de persdebuurder bij het Nederlands kampioenschap wielrennen in Ootmassum. Jij was daar ook. Niet op de fiets, maar met een fotocamera. En dan bedoel ik niet uh, klik-klak, maar je wilde kennelijk heel serieus fotograferen. Ja, nou, ik ben wel uh, de laatste jaren steeds serieuzer ermee geworden. En. Uh... Ja, ik vind het leuk om te doen. En het gaat best wel redelijk, vind ik zelf. En ik zou er wel, uh, ja, als ik definitief de fiets en de haak gehangen heb... wat meer mee willen doen. Ja, hoe lang fotografeer je al? Ja, eigenlijk uh, heb ik dat voordat het serieuze fietsen begonnen was... heb ik dat veel gedaan. En ja, toen uh, heb je al die wedstrijden gekregen. En dan was ik eigenlijk niet meer zo mee bezig. En de laatste vijf, zes jaar heb ik er weer uh, terug opgepakt. Ja, je zegt net zelf, het gaat wel redelijk. Uh, wij hebben uh, een topfotograaf, klaas van der Weij gevraagd... of hij een paar van jouw foto's zou willen bekijken. En klaas van der Weij is op dit moment in de Tour de France... sportfotograaf van de Volksstad, winnaar van diverse prijzen... en zoals gezegd, momenteel aanwezig bij de Tour. Klaas-Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Waar sta je op dit moment? Uh, ik sta op het parcours uh, van de ploegentijdrit. En uh, dat geeft ongelooflijk veel problemen, want het is A, uh, maar kort. Het is 22 kilometer en... Uh... Het staat hier vol met mensen en er is gewoon bijna geen plek om een beeld te maken. Oké. Okay. Uh, jij hebt op ons verzoek wat foto's bekeken hè? van Leon van Bon. Wat is je oordeel? Uh, nou, ik heb ze bekeken. En uh, als uh, Leon uh, foto's maakt, geen sportfoto's. wordt. Dan, want veel koepen het heel erg leuk in elkaar. Maar zodra het sportfoto's worden, dan is, uh, gaat het toch iets meer op een uh, plaatje lijken. Hm. En dan uh, blijkt gewoon dat uh, uh, hij dus wel oog heeft voor uh, compositie. Alleen als het erop aankomt, op momenten dat er maar in een flits iets gebeurt en je moet het maken, dat dan de compositie uit het oog wordt. Dat, dat ook. Ja. Ik, beg Ik begrijp eruit, Klaas-Jan, dat het verschillende soorten foto's waren. Het waren en sportfoto's en ander soorten foto's. Maar als het, om de als het om de sportfoto's gaat, zeg je, nou dan is er nog wel wat te leren voor Leo. Nee, ik kan me dat voorstellen, want jij staat natuurlijk met een, uh, met een mobiele telefoon om te proberen ook nog eens een keer je plek te uh, ver verzekeren en te verdedigen. Maar wat ik vroeg was, als het om de sportfoto's gaat, is er voor Leon nog wel wat te leren als fotograaf? Ja, dan is er nog wel wat te leren. Ik denk wel dat de basis... Uh, ja, ik, uh, iedereen heeft zijn eigen ding hoor, misschien vindt een ander uh, mooi wat ik niet mooi vind. Maar uh, als uh, sportfotograaf is er nog wel wat te leren. Ook met gebruik van uh, brandpunten. Of je langere brandpunten moet gebruiken. En uh, andere uh, positie moet innemen. Of uh, soms eens wat meer door de knieën gaan. Ja. Uh, Klaas-Jan, je hebt al meerdere tours meegemaakt als fotograaf. Wat ik mij altijd afvraag is, waarom ga je daar weer naartoe? Want ook nu weer zeg je, er staan oh. heel veel mensen. Je moet, je moet dringen. Je moet, uh, hoor jij mij nog steeds? Oké, okay. uh, waarom ga je steeds weer toch naar de tour? Want je zegt het zelf al, het is weer vechten om een plekje en dan denk ik, je maakt zulke briljante foto's, is het, het dat allemaal waard? Nou ja, als je met een uh, mooie foto thuis kan komen is het wel waard, maar uh, zoals vandaag uh, is het ook wel een van de eerste keren dat het echt hele grote problemen gaat opleveren. En uh, dan weet ik ook echt nog niet zo goed wat ik doen moet. Maar uh, ja, dan ga je niet direct opgeven, natuurlijk. Het is wel meer gedoe. Het is meer een logistieke uh, toestand dan een fotografische toestand, de Tour. <laughs> Nou, ik ken, je, ik ken je een beetje. Je bent, je bent niet de kleinste. Ik uh, ga ervan uit dat je 9 van de 10 keer wel vooraan staat. Ja, ik zal wel vooraan staan. Maar dit gaat meer om een po uh, positie om een goede compositie te krijgen. En dat is gewoon ja. heel erg moeilijk. En ik, ik heb ook een speciale opdracht en die is gewoon. Nou, die is niet uit te voeren. Nee? Nee, Zo... te, uh, er staan zoveel mensen. En ik ben nu op een plek beland, ergens in het platteland. Op uh, 200 meter waar uh, minder dan 10.000 mensen op de vierkante kilometer staan. Ja. Op vierkante meter staan. Dus uh, <lacht> ik moet het hier gewoon maken. En de auto moet hier ook staan. Die kun je nergens krijgen. Klaas-Jan, ik, ik, eh, ik, ik, ken, ik ken jouw foto's. Prachtig in de leegte. En dan zie ik één coureur. En dan denk ik, handtekening Klaas-Jan van der Weij. En dat is wat je wil, hè? Ja, maar maar dat, dat is wat je, wat je morgen niet zal zien. Nee. Ik hoop wel dat mijn handtijd niet gaat, maar het, uh, het zal... Ik hou het heel Oké, okay, Klaas-Jan, de, de, verbinding, de verbinding blijft een beetje rommelig. Heel veel sterkte, heel veel succes. En uh, hoe dan ook, ondanks alle vechtpartijen... veel creativiteit bij het maken van je foto's in de Tour de France. Goed dat je even met ons wilde praten. Graag gedaan en uh, dankjewel. En Leon, heel veel succes. Ja, dank je. Nou, kijk al. Uh, nou, je hoort het, uh, de sportfoto's hebben nog wat, uh, wat aandacht nodig. Ja, nou, dat, uh, dat kan heel goed. En ik heb uh, op wat dat betreft ook niet uh, super veel ervaring. En uh, maar nee, ik vind het ook helemaal niet erg uh, dat ik nog wat moet leren. En dat komt wel goed, denk ik. Ja. Maar wat, wat vind je zo leuk en wat trek je erin aan? Ja, weet ik niet. Als je, dit, als je dit hoort en je ziet ook bijvoorbeeld een man als die altijd achter op die motor zit en het is in weer en wind en weet ik wat... dan denk ik, je bent bijna weer terug in het wielrennen. Joh. Ja, maar ik denk dat die problemen waar die nu voor staat... dat het ook wel uh, de charme is om dan toch uh, met een mooi beeld thuis te komen. Om, uh, ja, en ik weet dat het niet zo heel makkelijk is om te doen. Dus als dat dan lukt, dan is dat toch uh, ja, een, een prestatie die je geleverd hebt. En dat, dat vind ik wel mooi eraan. Ga je ook nog een soort van scholing nemen? Nou ja, ik loop wel regelmatig met, met fotografen mee en dat, daar leer ik wel veel van. En, uh... Willen die je ook wat leren? Uh, tot nu toe wel, ja. Misschien als, als er nog iets beter wordt, dat het dan, uh, dat het dan minder wordt. Maar, uh... Kijk, als het houtje-tuitjes-fotografen zijn, dan schiet het niet op natuurlijk. Nee, nee, nee. maar dat zijn allemaal wel uh, goede fotografen. Ik heb wel contacten mee en veel overleg en dat vind ik wel uh, leuk en daar leer ik ook wel veel van. Ja. Um... Robert Geesink, die wordt uh, door de kenners en door de leken... Uh, opeens ontzettend omhoog uh, geschreven en weet ik wat. Wat is jouw mening? Is hij kanshebber voor het podium? Uh, hij is zeker kanshebber, maar het is natuurlijk ook uh, veel hoop wat uh, wordt uitgesproken. En uh, ja, Het zou mooi zijn als hij uh, elke dag mee in de top uh, strijdt voor, uh, voor de plaats op het podium. En ja, Ik, uh, ik uh, heb alleen de vrees dat hij af en toe een slecht moment heeft. En dat, uh, dat, uh, dat mag niet naartoe. Onze stelling was: de podiumkansen voor Wilra en Robert Gezing worden door de kenners te hoog ingeschat. Eens 60%, oneens 40%. Dus jij deelt de mening van de mensen die het ermee eens zijn dat ze te hoog worden ingeschat. Jij verwacht ook dat die af en toe een klein dipje zal krijgen. Nou, dat zou vervelend voor hem zijn, maar dat is niet anders. Tot zover de perstribune van Max. Ga naar www.deperstribune.nl om alles terug te luisteren. Vragen, loftuitingen en klachten over de media kunt u de hele week... 24 uur per dag kwijt op ons antwoordapparaat. Bel daarvoor 035-677-6001. We zitten ook op Twitter. Volg ons via de perstribune. Dan kom je tot twee dingen. things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee Dingen presenteert de zomerserie Met Recht van Spreken. Elke maandag in juli en augustus gesprekken met ervaren vakmensen. Met Recht van Spreken. Morgenavond is mijn gast acteur Bram van der Vlucht. Ik stond op het punt om het leven van Christel Huimster te beëindigen. En op dat moment kwamen Albert zijn koning plotseling binnen. Bram van der Vlucht, 50 jaar in het vak. Over levenslessen en toeval en geluk. Met Recht van Spreken in Twee Dingen.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 Ronaldo Luis Nazario de Lima. Als Ronaldo Luis Nazario de Lima zijn buitenlandse profcarrière bij PSV begint, belooft hij de fans 30 competitiedoelpunten te maken. En hij houdt woord. Ze noemen hem de nieuwe Pelé. En nu nog praten ze over hem. De Eindhovense jaren van Ronaldo. Vanavond, 10 uur, Nederland 1, andere tijden, sport.